Jan van der Putten met het NOS Journaal. De NS wil op grotere schaal digitale boetes gaan uitdelen... aan mensen die overlast veroorzaken op perrons. Volgens de NS loopt er nu al een succesvolle proef... waarbij twintig medewerkers via een app bonnen uitdelen. Voordeel van die manier is dat er minder sprake is van agressie... omdat de boete binnen drie minuten is uitgeschreven. Met pen en papier duurt het al gauw een kwartier. Hierdoor heeft degene die de boete krijgt de tijd om in discussie te gaan... wat kan uitlopen op agressie. In het zuiden van Italië zijn twee kopstukken aangehouden van de maffia-organisatie De twee mannen werden al lange tijd gezocht. De politie spreekt van de belangrijkste arrestaties in jaren. De twee maffialeiders hadden zich verstopt in een luxe ingerichte metalen bunker in een bergwand. Ze konden worden gepakt doordat iemand van de maffia naar de politie was gestapt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden die gisteren incheckte met een koffer met wapens in een hotel bij Disneyland. Toen de twee vuurwapens waren gevonden werd de man meteen aangehouden. Hij zei dat hij ze bij zich had omdat hij zich niet veilig voelde. De vrouw verdween en is vannacht in Parijs van haar bed gelicht. Het is nog niet duidelijk wat haar relatie met de man is. Gisteren werd ook al een vrouw aangehouden in verband met de zaak, maar zij bleek niets met de wapenvondst te maken te hebben. Nederland gaat illegale Albanezen voortaan in grote groepen uitzetten... met speciale overheidsvluchten. Door die vluchten in te zetten is Nederland niet langer afhankelijk van lijndiensten... en kunnen afgewezen Albanezen sneller terug naar hun land van herkomst. De afgelopen tijd is het aantal asielzoekers uit Albanië flink gestegen. In 2015 kwamen er ruim duizend Albanezen naar Nederland. Geen van hen kregen verblijfstatus. Dan nog het weer, bewolkt en vanmiddag regen... en aan zee een stormachtige wind. Het wordt vandaag maximaal...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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. praten met ZFM. Uh, ZFM. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal van ZFM. ZFM. sportprogramma ZFM. ZFM. Zandvoort. Ja, vandaag luisteraars wordt u verwend, want we hebben twee heel bijzondere gasten. Allereerst in mijn ogen de beste hersteltrainer die het Nederlandse voetbal kent, Gerrit Pijs, De vroegere bek van Haarlem. Hij heeft ook heel veel clubs getraind, daar gaan we straks allemaal over praten. En vanuit Zandvoort. Het grote talent vanuit Zandvoort en een van de uitblinkers in het team van de Koninklijke HFC... Jeffrey Samson. Wat zit je nou nee te schudden? Ja, ja, talent ben ik al lang niet meer, hè? Nou, zoals je die paas gaf, die had ik nog niet eerder van je gezien hoor, <laughs> de afgelopen wedstrijd. Nee, ja, dat is waar. <laughs> Oké, okay, maar dat was een wereldbal. We draaien ook uh, de muziek van de gasten en we beginnen met een plaat gekozen door Gerrit Pijs. Amanda, Amanda? Amanda. Oh. Oh. Yeah, yeah.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 dacht, we zullen die uitzending eens even met veel kanaal beginnen. En daar kwam dat dan, Abanda een speciale reden voor die plaats? Ja, plek? ja, ja, ja. Een hele speciale reden. Het was het moment waarop uh, Joeks uh, bij Haarlem kwam... en uh, allerlei uh, nieuwigheden invoerde. En een daarvan was uh, deze, deze hit eigenlijk voor, uh, vlak voor de wedstrijd. En dan stonden wij uh, onder de tribune klaar om het veld op te gaan... Uh, dan werd er vanuit de toren gezegd, uh, hier is Captain Wenting, of FC Haalem met Captain Beerwenting voorop. En dan gingen er banden aan en dan kwamen wij het veld oplopen. En het was toch een bepaalde ja, stimulans om de wedstrijd goed te beginnen. Ik denk dat uh, de andere back in jullie team, jij was back en Johan Derksen was back, dat die hiervan baalden van deze muziek. Uh, ja, want dat was een soulmannetje en uh, de rest deugde niet. Uh, dus uh, dat vond hij helemaal niks. Nee, dat klopt. En ik wil nog even uh, toch wel zeggen, ik ben niet alleen back geweest... maar ik heb op elke plek in het elftal gespeeld bij Haarlem. Daar gaan we het straks over hebben. We hebben tegenover me zitten, uh, Jeffrey Samsin. Ik wist, sorry Jeff, ik wist het niet, dat jij Zandvoort bent. Ja. Dus dan ben je bij de Zandvoort mee begonnen. Dat klopt. Na eigenlijk Zandvoort 75... Oh toen? Ja, toen, ja. ja. Nog ja. Uh, een jaar of vijf. Aha. En daarna al snel naar zandvoort Meeuwen. Mm -hmm. Omdat het daar gebeurde. En dan heb ik een hele mooie tijd gehad in mijn jeugd. Maar je was al snel weg? Ik was al snel weg, ja. Ik um, ben snel naar AFC verhuisd, vertrokken. Hoe kun je daar nou heen gaan? Ja, uh, mijn vader kende, kende iemand. En die, zei, die was van Ajax. En die zei, ja, bij AFC speel je hoger wil je een betere, betere divisieklasse? en komen er meer scouts kijken. Nou ja, dan ben je als kleine jongen natuurlijk uh, ja. al snel weg. Het is nu anders, hè? AFC staat bovenaan in die topklasse. Die hebben zes punten meer dan jullie. Maar ja, jullie hebben twee wedstrijden minder gespeeld. Ja. Dus je hebt ze thuis weggespeeld. Thuis hebben ze weggespeeld. Het, het moet speelden. kunnen, hè? Ja, het moet zeker kunnen, ja. Dat, uh, daar ben ik het mee eens. Maar aan de andere kant, vorige week hebben we van... Uh, Hercules gewonnen. Mm -hmm. En die heeft ons thuis weggespeeld. Dus het, het zegt allemaal niet zoveel. Uh, we moeten het eerst nog doen. Elke wedstrijd is een finale. Heel cliché natuurlijk. Dat, ik lijk wel een trainer. Maar, uh, maar het, is echt, het is echt zo. Iedereen kan van iedereen winnen. Nog zo eentje. Um, dus de eerste volgende wedstrijd is zeggen... OJC, oh die staan stijf onderaan. Maar ook daar hebben we van verloren uit. Dus... Um, we moeten ons borst nat maken. Ja, maar die, die komen nou met de bus en die zeggen: Oh jee, naar de zee. Ja, ja, ja dat is een hele goede. <laughs> he. Die hebben het ook al eerder gehoord. Maar uh, ja, nee, die moeten we gewoon oprollen. Naast je zit de hersteltrainer. Ik, heb, ik, ik loop al een aantal jaren mee in het voetbal. Ik geloof 50 als trainer. Ik heb nog nooit een hersteltrainer gezien die zo goed is. Ja, ik heb hem ook een tijd meegemaakt. Dat weet, de weet de ik, nou vraag dat ik het je. Ja, zeker weet het opvallende vind ik dat jongens die bij de hersteltrainer gaan... die komen met een betere conditie in het veld dan daarvoor. Vooral de armen zijn heel sterk. <laughs> dat heeft te maken met een bepaalde oefening. Ik kan het hier wel voordoen, maar <laughs> uh, niemand die het ziet. Nee, dat doet maar niet. Dus. Maar hij is ook heel betrokken, ja. individueel, met ja. de speler. En um, dat, dat wordt bij sommige clubs nog wel eens vergeten. Dat, uh, kijk, ik ben natuurlijk niet de enige die geblesseerd is. Nu hebben we Pieter Bas, die zwaar geblesseerd is, Hidde. Um, maar hij is individueel altijd bezig met de speler en uh, wat daarachter zit. Het is een mens. Het is een mens, ja, zeker weten. Okay. Ik heb jouw muziekkeuze uh, niet gezien, want je was natuurlijk vanmorgen één minuut voor de uitzending hier en toen bracht je hem mee. <laughs> maar ik ben ervan overtuigd dat onze technicus... Ja, ik, uh, ik ben er inmiddels van op de hoogte, uh, de <laughs> Hennie, dat uh, onze gast zijn eigen leven leeft. <laughs> uh, dat heeft hij ook uh, letterlijk, letterlijk zo uh, uitgedragen in zijn muziekkeus. Want uh, André Haze's zong daarover: Ik leef mijn eigen leven. Wel een goede keus.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 Mij nu gaan. Oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt.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 Ik leef mijn eigen leven. Nou, en uh, uh, Henny volgens mij gaat onze gast ook huilend naar de club. Dat is namelijk ook de keus van een van zijn liedjes. Het wordt door Gladys Greystark gezongen. Ja. Maar eh, nou, ik kan me niet voorstellen dat die man huilend naar de club gaat, toch? Nee, maar hij staat wel <laughs> deze liedjes mee te zingen. Hij kent die tekst van André Hazes helemaal uit zijn hoofd. Ja. Dat is toch zo, uh, Jeff? Ja, dat is wel zo, ja. <laughs> nou, onze andere gast... Ger Gerrit Pijs, die was er niet zo kapot van. En die heeft er ook nog een anekdote over, want jullie waren op trainingskamp en toen speelde dit ook, of? Ja, ja we speelde dit ook. We, was een, we zaten in een Nederlandse kroeg uh, in Benemaldena. En uh, natuurlijk lekker een biertje op de bar. En ik zat tegenover Donny Verdam. En deze muziek werd ook gedraaid, niet een uurtje, nee, uren achter elkaar. Dus van al die teksten, al Nederlandse teksten, kende Donny werkelijk alle teksten uit zijn hoofd. Vond ik verbazingwekkend. Zijn er nog interessante dingen gebeurd? Ja, er zijn zeker interessante dingen gebeurd. Uh, we ja. hebben bijvoorbeeld nou in de kroeg of op het veld. Dat, uh, nou maar, ja, maar laat maar weten. Nou, ik vind bijvoorbeeld dat het wel interessant was... op het moment dat we gingen spelen tegen Katwijk. En uh, uh, in de trainerschap was toen al een beetje zichtbaar... hoe uh, we ervoor stonden, vond ik. Want we leverden daar een uh, voortreffelijke prestatie tegen een... Uh, Vond ik altijd een hele goede ploeg. We hebben er ook in de voorbereiding tegen gespeeld. Vond ze nog beter spelen eigenlijk. Maar uh, HFC bleef uh, heel goed uh, overeind. Hoe vind je de andere gast van vandaag? Wat is dat voor een speler voor jou? Ja, ja <laughs> Jeffrey is een... Uh, ik wil niet zeggen een man aan mijn hart. Maar ik ken een beetje zijn... Uh, het is een uh, soort een type. Uh, dat vreselijk veel van het uh, leven geniet. Uh, dat, uh, dat ook laat blijken, gewoon in zijn omgeving. En wat soms wel eens tegenwerkt. En dat soms, dat bedoel ik dan met het voetballen. Dan uh, heeft hij toch een beetje een, een, een instelling soms uh, van: uh, nou ja, ik vind het nu wel even goed. Ik heb het uh, goed gedaan. En ook, uh, ja, zit er iets in hem van het vooral heel mooi willen doen. Hij wil alles op het veld ook heel mooi doen. En soms is dat. Uh, niet zo verstandig. Maar die pas die hij gaf met het laatste doelpunt? Nou, dat geeft aan uh, wat voor een voetballer het is en wat hij in zich heeft. Hij kan een uh, bal van 30, 40 meter uh, in, de, in de kruising strepen. Maar hij kan ook op hetzelfde moment struikelen over een bal waar geen tegenstander in de buurt is. En ik denk dat het ook een beetje te, meten, uh, te maken heeft met, uh, met soms concentratie. Ja. En dat is wat ik hem wel eens verwijt. Dat klopt. En dat was in het verleden natuurlijk helemaal zo, Jeffrey. Want van Haarlem ging je naar Ajax. Ja. En daar ging je er op de concentratie uit, heb ik begrepen. Ja, dat, dat is ook wel een van de redenen geweest, denk ik. Uh, dat was ook een probleem op school, concentratie. Dat is altijd al geweest. Ik kan soms in het veld staan. En dan uh, in de twintigste minuut kan ik kijken wat mijn broertje aan het doen is, buiten het veld. Of uh, wat mijn moeder aan het halen is uh, voor koffie. Uh, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Maar bij Ajax, zeg, ja, ik heb ook veel blessures gehad. Ik heb, ik heb drie keer mijn enkel gebroken in mijn carrière. En dus ook mijn kruisband gescheurd. En dat zijn geen misselijke blessures. Daar ben ik gewoon steeds zeven maanden zeven à, à twaalf maanden mee bezig geweest. Daar mis je een hoop jaren, voetbaljaren. Ja, en daarom ben je zo blij met Gerrit? Ja, ik ben zeker blij met Gerrit. Ik hoop dat hij nog heel lang blijft bij ons. Maar ik hoop wel dat ik gewoon fit blijf. <laughs> Heel eerlijk ben. Hey, je hebt na een aantal. Je bent bij Shabab geweest, die gingen failliet. Je bent toen teruggegaan naar Haarlem. Maar je hebt ook nog in Italië gespeeld. Vertel daar eens over. Ja, dat, dat ging eigenlijk zo. Um, Haarlem ging failliet. En die laatste drie maanden heb ik toen bij Shabab gespeeld. En toen kwam ik in een VVCS-team. Dat is een team voor. Uh, ja. voor... Spelers die geen. geen... Contract, contract hebben? Ja, ja. contract mee hebben. En dan speel je in een toernooitje in Rijnsburg, was dat tegen andere spelers uit het buitenland, Italië, Frankrijk, ook zo'nzelfde team. En toen kwam ik in contact met een zakenmanager, ik zal zijn naam niet noemen, want. Uh... Maar we, nee. kennen, we kennen hem allemaal? We kennen hem allemaal. Ja. Nee. En um, die vertelde mij van ja, ik, ik, ik, ik heb nog een plekje over op, op, op linksbek linkshalf in Italië. En het is eenzelfde soort team. Je speelt tegen uh, Cevo, Verona, Serie A, B, C en D ploegen. En dan kan je zelf in de kijker spelen. Er is een zaakwaarnemer die dat doet in Italië. En die uh, neemt allemaal mensen uh, in, in huis, zeg maar. Nou, het was een soort van uh, een herberg was het eigenlijk. Vanuit Australië, Turkije en dat wordt dan één team. En ook met oude Italiaanse voetballers. En dan speel je die wedstrijden. En dan hoop je dat je in de kijker, uh, je in de kijker speelt. Nou, het was, uh, was een fantastische ervaring. Maar ik zal je één anekdote geven. Um, ik ging daar dus naartoe. Op Schiphol komt die zaak we nemen naar me toe. Jeff, we gaan hier naartoe, maar ik kan niet mee. Hier moet je heen. Hier heb je de papieren. En uh, je wordt opgehaald in Rome. En dan uh, zie je wel. Ik, ik kom later. Maar hij is nooit gekomen. En hij is altijd uh, contact gehouden via de telefoon. En ik heb daar vier à zes maanden gezeten. En op een gegeven moment. Uh, puntje bij paaltje. Geloofde die zaak van in Italië. Mij ook niet meer. Want die wantrouwde. Die andere man uit Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat is uh, helemaal misgelopen. Maar ik heb een fantastische tijd gehad. Ook uh, um, een nieuwe vrienden. En... Uh, ja, het was een uh, mooie ervaring. Wel je geld gehad? Wel mijn geld gehad, ja. Gelukkig maar. Daarna ben je nog even bij de Rijnvogels geweest. En toen kwam je ja. weer terug naar de Koninklijke HFC. Wat ik nou gisteravond hoorde en waar ik bijna van onder mijn stoel viel. Jullie hebben geen contract bij HFC. Het is een handschutmoment en daar ga je mee de deur uit. En dat is ja. het. Ja, dat is mooi toch? Ongelooflijk. Dit vind ik echt, het is echt zo <laughs> fantastisch. praten over de topklasse, hè bijna de tweede divisie. Bij de, ja, inderdaad, ja. Ja, dat vind ik, vind ik heel mooi. Ik ben ook een man van mijn woord. en Dat, dat zijn die jongens blijkbaar ook. en ja. Zo gaat dat, dat is de cultuur. Warm... Ik vind wel dat HFC wel eventjes wat stappen moet maken in accommodatie, qua accommodatie. Ja. Maar ja, dat is een ander, ander verhaal toch, hè Maar dat moet ja. ook straks voor de KNVB. Ja, klopt. Maar het is een warm bad, hè, die club? Zeker weten, ja. Okay. Echt een warm bad. Wat hebben we, uh, Charles, als volgende plaat klaarstaan? Nou ja, ja het... het, het, het het is bijzijnde moment om helemaal gek te worden. Uh, een zangeres die uh, ja, volgens mij vroeger een fietsenstalling heeft gehad. Want toen zong ze over uh, een paar miljoen fietsen. Maar tegenwoordig zingt ze ook andere liedjes. En dat is de closest thing to crazy. De keus van, uh, van Gerrit volgens mij. Klopt. Heel leuk. Ja. Uh, mooie vrouw. Ontzettende mooie vrouw. Oh, daarom, heb je, daarom heb je dat gekozen. Nee, maar ze heeft ook een hele goede stem, vind ja. ik. Hele goede stem. Maar ja. inderdaad. Ja. Ze heeft ogen die zijn... Uh, dat is net zwarte kolen. Ja. En uh, prachtige mond. Perfecte vrouw. Ja, dus heb, je ooit, heb je ooit de fiets van de gekocht Gerrit? Nou, <laughs> ik zou dat wel heel graag willen. Maar ik kwam niet in de buurt. <laughs> Al dus de hersteltrainer van de Koninklijke HFC. Gerrit Pijs. Daar komt zijn muziek. Sport, dat is het sportprogramma van Radio Zandvoort. U hoorde een dame die alles over fietsen zong in haar eerste hit. En volgens mij heeft Henny Rukert iemand aan de telefoon die ook alles over fietsen weet. Ja, en nou, alles over fietsen weet. Hij is dag en nacht op internet om het fietsen te promoten. En we praten over André Jansen uit Veendam. André, goeiemorgen. Goeiemorgen. Weet je dat ik al een beetje nerveus ben? Want het mooiste weekend-wielrennen komt eraan van het jaar. Ja, met de grote prijs Jan Derksen op sloten in Amsterdam. Nou, die ja. bedoelde ik niet, maar die is ook leuk. Ja. Ja. <laughs> nee, ik maar, heb het over het veldrijden ja. en over onze grote vriend van de poel. Ja, nou, die zou wel weer eens voor de tweede keer wereldkampioen kunnen worden. Het is ongelooflijk wat die jongen gewonnen heeft in, in, voordat hij prof werd. Hij won 24 ja. wedstrijden op rij. Ja. Dat is ja, één is, grote uh, concentratie. Dat is wat onze gast Jeffrey Sam soms mist. Concentreren ja. als je met je sport bezig bent. Nou, als er één dat kan, is het Mathieu, hè? Ja, dat lijkt me wel. Die kan zich uh, heel goed focussen. Maar ja, dat heeft hij van geen vreemde, hè? Nee. nee. Nou, Adrie kon het ook, hè? Ach, niet te geloven. Ja. Die kon zeggen van, dan ga ik winnen. Ik weet nog dat hij in de ploeg zat uh, van... Uh... ...bukkelen, dacht ik dat het was, of kwantum. Ja? Nee, kwantum. Dat is dat ik ga luikbassen en naar een luik winnen. Ja, kwantum. En hij werd eigenlijk uitgelachen. Maar hij deed het wel. Hij deed het wel, <laughs> ja. Wat heb je voor ja. nieuws? Wat heb ik voor nieuws? Nou, uh, zondag is de grote prijs uh, Jan Derksen. Ik hoop dat er wat publiek op komt. Maar het is natuurlijk iets fantastisch... ...wat die Nederlandse sprinters op de baan presteren. Ja. Die reizen de hele wereld over. En we hebben natuurlijk supertalenten erbij... Waar uh, van uh, Jeffrey Hoogland eigenlijk uh, de toon aangeeft. En het is een, uh, een toptalent. Ik sprak hem even in Ahoy. Ik zeg: joh, hoe kon je nou geklopt worden door Theo Bors voor het Nederlands kampioenschap? Hij zei: Ja, maar die, had, uh, die heeft natuurlijk een veel grotere trucendoos. En dat is zo mooi met sprinten, de psychologische oorlogvoering. Oh. En ja, ik ben zelf oud-kampioen sprint. En mijn broer Jan natuurlijk, mm -hmm. uh, die is dertien keer kampioen van Nederland sprint geweest. Mm -hmm. En ik ben daar altijd jarenlang bij geweest. En we hebben een overdekte wielerbaan in Amsterdam, zeg. Mm -hmm. Wat geweldig vlakbij. Iedereen kan er zo naartoe. En voor 2 euro kunnen ze 6 uur lang naar prachtige sport kijken. Overdekt. <laughs> Hoe vind jij het dat ja. Theo Bos terug is? Ja, geweldig. Het is natuurlijk een, een superbaantalent. En ik denk dat hij nu, na wat wegervaring, hè, wat het eigenlijk is tegengevallen, want dan kan de grote sprints op de weg uh, toch eigenlijk niet winnen. Mm -hmm. Maar terug op de baan, uh, ja, een fenomeen ook geweest. Alleen ik uh, weet niet of hij tegen dat nieuwe, die nieuwe jeugd op kan. Je hey, hebt ook nog Matthijs Bugli. Ja? En, uh, Sam Lichtlee, ook een groot talent. En, uh, het is een genot om te zien hoe die wielerbanen eigenlijk weer tot bloei komen. Die mensen die in Alkmaar keihard werken om elke week een programma in elkaar te draaien. Waar ze regelmatig bijvoorbeeld mannen als, als uh, Nicky Terpstra in, uh, in actie kunnen zien voor de entree van 2 euro. Ja, leuk. <laughs> ja. Hoe laat begint het zondag, André? 10 uur. Ga jij naartoe? Uh, nee, ik kan er niet naartoe. Ik okay. heb uh, met voetballen te doen met lief. <laughs> ja, want die gaat ook lekker, hè? Nou, dat gaat uh, goed, ja. Ze dus heeft zelfs al de aandacht getrokken van... Uh, nou ja, laten we zeggen, mensen die uh, verder kijken dan de b junioren waar waar uh, lief nu speelt. Nou ja, zeg het en, maar gewoon, er is belangstelling vanuit Spanje. Uh, vanuit Italië. Of vanuit uh, Italië, sorry. Ja, ja hij kan uh, naar uh, drie clubs... Hij is door een, uh, ja, een uh, spelersmaker benaderd, dat hij altijd zijn filmpjes bekijkt. En uh, die heeft mij dus gevraagd of hij het goed vindt. Of uh, hij die op filmpjes ook laat zien uh, uh, van zijn prestaties en training ook. Uh, aan wat uh, mensen die echt verstand van voetballen hebben. En die, die is opgekomen met drie Italiaanse clubs... Of hij daar een paar dagen wil komen trainen. Maar ja, we hebben een uh, kleine familietragedie uh, achter de rug ja, de laatste stoppen. paar weken. Ja. Eh, André moest zijn grootvader in Roemenië gaan begraven. Mm -hmm. en, ja, maar in ieder geval, de club waar hij nu speelt... die zal alle medewerking verlenen als er een kans is... om ja, van die mooie sport ook uh, een stap verder te zetten. Ja. Ja, André, Jeffrey, Jeffrey Samsin zit tegenover me... Die heeft ja. ook Italiaanse ervaringen. Die waren niet zo goed. Uh, heb jij namen, dan kan hij ze checken voor je. Uh, ja, die heb ik wel. De, de, de naam van de personen. Ja? Maar dat geef ik liever niet zo over. Oh, okay, okay. Maar als je wat, als je wat wilt, uh, ja. vraag Jeffrey. Want die uh, heeft daar de ervaringen gehad en die zijn toch wel imponerend. Ja, dat geloof ik ook wel. Okay. Uh, maar de, ja, wij zijn daar natuurlijk min of meer een beetje thuis. hè. Mm -hmm. En dat is, dat is toch anders. Ja. Maar uh, ja, we zullen zien. Ik moet je horen, als je een paar dagen mee gaat trainen met een bepaalde ploeg... en ze zeggen van nou, je, je kan uh, een seizoen hier komen spelen. Nou, wat is daar mis mee? Ja, het ondertekenen van contracten. Maar ja, daar zijn ook specialisten voor, hè? Ja, oké. Okay. je bent geloof ik niet de domste in de sportwereld. Dus wat dat gaat... Nee. <laughs> dat is wel leuk. Ja. Hé, hey, hartstikke bedankt. Tot volgende week met Wielennieuws. Oké. Okay. En een fijn ja. weekend, hè? Oké, okay, Dag uh, André. Dag Henny. Als vader weer bladert in een fotoboek, dan sta je versteld als hij weer vertelt. Afgelopen week werd ze begraven in Zandvoort. Ze is 91 geworden en het blijft een fenomeen. Oh. Dit nummer is een van de beste platen die ik ooit gehoord heb: Amsterdam huilt.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 Heeft gelachen, Amsterdam uit en nog voelt het de pijn. Amsterdam uit waar het eens heeft gelachen, Amsterdam uit, want de weg is de gein.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 Voor er werd geplunderd en uitgeroeid Hebben daar jidische jeletjes gestoeid Men noemde hem raar zo kad of god Waarom mag het niet zijn zoals het er was Amsterdam huil Waar het eens heeft gelachen Amsterdam huil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 Mastel voor de hele mispoog. Komt misschien omdat ik een uh, wat oudere persoon aan het worden ben. Maar bij mij gaan de koude rillingen over mijn rug als ik dit nummer hoor. Bij jou, Jeffrey? Dat is een mooi nummer, ja. Ik heb er net naar geluisterd. Ik ken er niet. Ken die uh, Rika niet? Nee, echt nee. niet. Nee. Jij? Ja, ik wel, ja. Vigi was een stijfstok, misschien zeg je dat, een beetje carnavalsachtig. Uh... Ja, zeker. <laughs> maar de de Deze, de deze van, uh, uh, die we net hoorden, die ken ik ook. Ja. Heel bekend, over de, over, gewoon over de geschiedenis van Amsterdam, vooral tijdens de oorlog natuurlijk. We hebben er niet meer in ons midden, maar we zullen er nog heel, heel vaak draaien. Heel goed. Uh, jij bent geboren in West-Zaan, uh, Gerrit. Ja. Dat is een end hier vandaan. Ja, vroeger wel, toen ze nog met karre reden, maar nu valt dat wel mee. Ja, je bent daar ook gaan voetballen, hè? Ja, bij de VV Westzaan. Toen gingen jullie naar Haarlem verhuizen. En toen werd je gelijk al lid van FC Haarlem. Ja, nou dat, dat heeft ook eigenlijk wel een bepaalde geschiedenis. Wij woonden boven de dekenmarkt in Haarlem Noord. In een Splinternieuwe Nieuwe flat was dat. En. In die tijd kwam de melkboer nog langs. En uh, toen vroeg mijn moeder aan hem uh, of er een club in de buurt was. Een voetbalclub, omdat uh, ik dan uh, daar kon voetballen. En die man moet een Haarlem supporter geweest zijn. Want die zei, ja dat is Haarlem, daar moet u naartoe gaan mevrouw. En het is niet logisch, want uh, op weg van mijn huis naar Haarlem... daartussenin lag Edo. Dus dat zou eigenlijk wat... Uh, ja, logischer geweest zijn. Maar ik ben toch weer terecht terechtgekomen. En ik moet zeggen, ik heb me daar. Uh, nou ja, laat ik zeggen, een 15, 16 jaar. Uh, met plezier heb ik daar gevoetbald. Je begon uh, in het seizoen 63, 64 in het eerste. Maar toen was je nog amateur. Ja, ik was amateur. Ik zat toen op de HBS. En uh, we hadden toen een. Uh, ja, de, de, de voorzitter betaalt voetbal. Dat was uh, ene co-goze. Die kwam steeds langs. Uh, we waren toen inmiddels verhuisd naar de Vaterstraat, En dan kwam hij langs om te praten met mijn vader over een contract. Maar ik zat nog op school en zei mijn vader... nee, zolang hij nog op school zit, wordt er geen betaald voetbal gespeeld. Hij blijft amateur en je hoeft niet te komen. En zo ben ik amateur gebleven. Totdat ik dus op een gegeven moment verkaste naar DWS. Dat was toen de kampioen van Nederland? was toen de kampioen van Nederland, ja. heel hele... Een geweldige ploeg trouwens, was dat. Waar ik bij kwam. Uh, met flinke vleugels zat erin. En uh, volgens mij Daan Schrijvers. En uh, Hollander. En wie ook heel goed voetbalde in die tijd. Dat was Huub Lens. Uh, Spits was Frans Geurs. Dus, en Mosje Temming. Mooi ploegje. Uh, uh, mooi ploegje ja. ja. Goed ploegje. Jan Jong in de goal. Ja. Ja. En toen ging je in dienst. En toen moest ik in dienst ja. Ik heb wel geprobeerd om eruit te komen, maar dat is me niet gelukt. Ben ik ben in militaire dienst gekomen, in Amersfoort opgekomen, maar na een maand zat ik bij het militaire elftal En dat, dat vond ik van de meest mooie tijd uit mijn voetbalcarrière. Jan Zwartkruis was de coach van dat team, hè? Ja. Ja. Je hebt heel wat Interlands gespeeld. Heel wat Interlands gespeeld, ja. Want we zaten in een pool en we speelden op een gegeven moment voor een uh, WK-plaats. En die, dat die zou gehouden worden in uh, Bagdad. In Baghdad, ja. Ja. In Baghdad. En uh, vlak voordat wij eigenlijk uh, daar naartoe zouden gaan, brak de Yom Kippur-oorlog uit. En toen mocht er niet ge ge gevlogen worden over dat gebied. En toen werd het afgelast. En toen zijn ze er twee jaar later geweest. En dat is niet zo goed gegaan. Het is een heel ander team. Maar ja. een heel goed team. Jullie hebben Duitsland verslagen, Portugal verslagen... Ja. Marokko verslagen en Frankrijk verslagen. Ja, ja. Nou, ja dat zegt wel wat natuurlijk. Ja, zeker. Dus het is jammer dat je dat, uh, dat, dat nooit gemist hebt eigenlijk. Heel zeker, juist ja, jammer. Heel jammer. Je hebt kweekschool gedaan. Dat had ik nog nooit achter jou gezocht. Ja, ja dat, is, dat is ook weer een verhaal. Ik zou eigenlijk um, Academie voor Lichamelijke Opvoeding gaan doen. Toen ben ik gaan praten met een oud-docent van de HBS... En die adviseerde mij om dat niet te doen. Omdat ik heel kwetsbaar was dan met voetballen. En dat ik dan uh, de kans liep om afgekeurd te raken. Als je zwaar geblesseerd raakt. En toen ben ik naar de kweeshoog gegaan. Dat heeft hij mij geadviseerd. Dat heb ik gedaan. En, uh, nou, dat vond ik wel mm, redelijk. Maar ik was blij dat ik er twee jaar af was. Ja, toen dacht je, ik ga betrouwen. Ik ga betrouwen, <laughs> ja. ja. Ja, dat was ook nog zo. In die tijd, hè. Dan, ik ben nog bij mijn schoonvader geweest om officieel de hand te vragen van mijn vrouw. En, op de knieën. Ja, op de knieën. En nou ja, dat was natuurlijk heel leuk. En, ja, we zijn getrouwd, dat was ook wel heel leuk, want we waren getrouwd. We zijn getrouwd op 1 december. En toen hadden we nog geen woning. We hadden wel een, een flat toegewezen gekregen in Schalkwijk, maar dit was nog nieuwbouw. En die was gewoon nog niet af. Toen hebben we de eerste dagen in, uh, in het Hoge Duin in Zandvoort uh, geleefd en gewoond. En uh, nou is het ook wel heel leuk. Ja. We gaan straks praten over je trainerscarrière. Trainers want die begint dan hè, op dat moment. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Wat heb je klaarstofje jou? Nou, uh, we hebben natuurlijk net de keuze van Gerrit gehad. Maar uh, Jeffrey die heeft ook een aantal nummers uh, uh, verstrekt aan, aan mij. En uh, ik zou aan Jeffrey zelf willen vragen wat hij, wat hij graag gedrag zou willen hebben als volgende nummer. We hebben de keuze uit uh, The Morning, uh, Vertolk door het Weekend... Of, uh, <laughs> of toch halen we het naar de club. Dat <laughs> kan ook. Ik even vertellen dat Bureau ja. die staat nu uh, voor met. Nee, ze staan gelijk, 2-2. Dus dat is wel een uh, mooie pot aan het worden. Ja, hij is iets over tennis natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja. Uh, Jeffrey, so, uh, wat, wat zal het zijn? Bob Marley, Coetje Bila. Oh, uh, reggae, je bent een reggae-fan. So, ook. Ja, ook een... ja, zo, Daar gaan we het, nog, zo nog, nog niet... we altijd, uh, Show. <laughs> Oké. Okay. Oh, oh, muziek, de reggae van Bob Marley. Gekozen door onze gast van vandaag. Jeffrey Samsing, Samen met de hersteltrainer van de Koninklijke HHC Pijs. Mannen, wat vinden jullie van de verslaggevers tegenwoordig, Jeff? Ik heb daar eigenlijk uh, geen mening over. Maar dat zegt wel genoeg, denk ik. Ja. Uh, het enige wat ik, ik vind wel heel belangrijk... dat ze um, een goede stem hebben. Dat vind ik heel belangrijk. En de beste van de reporters vind ik wel Jack van Gelder. Voor de rest... Uh, geef ik het woord aan Gerrit Pijs. Nou, die kan er wel iets aan toevoegen. <coughs> Omdat ik natuurlijk heel veel reports heb meegemaakt... in de loop van de jaren. Maar wat mij opvalt is vaak dat zij... Uh, ja, je moet een beetje positief blijven... maar dat ze te veel aandacht <coughs> besteden aan achtergrondinformatie... terwijl je op een beeld bijvoorbeeld... als je naar de televisie zit te kijken... Dat je hele andere dingen ziet. En waar ik me verschrikkelijk aan stoor. Echt heel erg aan stoor. Is als die reporters in, in de schoenen gaan staan van scheidsrechters. He, dat ze scheidsrechters terecht wijzen. Nee, zij zien het allemaal beter. Het had een penalty moeten zijn. En noem maar op. En dat stoort mij. En als er bijvoorbeeld interlandwedstrijden zijn. En, uh, of, of, of Champions League wedstrijden. En die zijn bijvoorbeeld op België ook uitgezonden. Schakel ik meteen over. Veel rustiger. Kijk rustig naar de wedstrijd. Geef rustig commentaar.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 Terecht. Het gejuich van de volgepakte Oogstaan. tribunes was bedoel, er draad. niet minder om. En TV. de teleurstelling ja. natuurlijk groot. Hier is weer Henny Rukert. 26, 26 minuten ja, zijn er gespeeld met Ronald Koeman. Die een 1-2 probeert met Brukken. Koeman dan richting Stadsgebied. Willy van de Kijk komt door aan Goal! Van stapt er overheen. En Peter Houtman, bankzitter bij Feyenoord. Wel gekozen in het Nederlands elftal. Hij bedenkt zich niet van de rand van het strafschilderbied. Boom! Achter Arco Nederland leidt met 1-0. En de sfeer is daar in het Feyenoord Stadion. 1-0 voor Nederland. Jazeker, een prima goal. En het zijn voor de Spanjaarden er een schepje boven. En de laatste man die u hoorde was Peter van Brakel. En zo ging het een aantal jaren geleden op de wereldomroep. Dit waren verslagen, jongens. Toch? Fantastisch. Ja. <laughs> ja, ik had je, je stem niet herkend. Uh, uh, als je als we niet gezegd had, dan had uh, je gezegd een uh, perfect uh, verslag geven. Want <laughs> het klinkt nu een beetje, uh, beetje slijmerig en dat uh, dan maar niet. Maar het ja, was heel goed, me, heel goed. Mensen zien me blozen. Absoluut een feit. Als we nu even naar HFC kijken, jongens. Die spanning in de, in de topklasse is enorm. Ik heb het al gezegd, de AFC staat nu bovenaan. WKE heeft een aantal wedstrijden minder gespeeld, is bovendien failliet aan het gaan. Nee. Er spelen allerlei zaken, maar het is wel zo als AFC die twee wedstrijden die ze achter staan, die ze niet gespeeld hebben, wint. En waarom zou dat niet gebeuren? Sta je opeens bovenaan. Ja, dat zijn er twee thuis ook. Ja. Wel tegen de nummer 4 en 2. Maar dat zegt niks. jullie hebben alle hoge teams verslagen. Maar dus... ja, klopt. Ja. ja, nee, dat klopt. En dan zou je opeens op het Nederlands kampioenschap gaan spelen. Dat had nooit iemand verwacht natuurlijk. Nee, uh, niemand verwacht denk ik. Maar uh, ik denk dat wij, de... waarom is dat niet mogelijk? Ik ben blij dat je nou op hetzelfde niveau zit als ik. Want ja, ik ben ik het ben hele jaar uitgelachen. Ik heb steeds <laughs> gezegd HFC kampioen zou worden. Maar... Ja. Nee, ik denk echt dat uh, serieus dat alles mogelijk is. Gerrit, jij hebt de druk op het ogenblik. Jullie zijn teruggekomen uit Spanje. Heel veel geblesseerden. Gert-Jan is er gelukkig weer bij. Het scoorde dan ook gewoon weer in de laatste wedstrijd. Maar gaat het goed met die mannen? Ja, gaat goed. En dat werkt natuurlijk een klein beetje in ons voordeel. Ze zijn op een wedstrijd afgelast. En dat uh, geeft de geblesseerden de mogelijkheid om er uh, weer bij te zijn straks. Hè? Dus ja, dat, dat gaat goed. Maar het is eigenlijk een beetje te veel van het goede. Uh, een man of vier, vijf loopt er regelmatig bij mij en dat vind ik te veel. Het prettigste voor werken voor mij is als ik er één heb. En dat is Ach. al een hele tijd niet gebeurd. Uh -huh. ja, want er zijn verschillende blessures die uh, verschillende aandacht nodig hebben. En uh, dat is wel eens lastig. Hoe komt het dat ja, er zoveel zijn? Hè? Dat, dat, dat, dat zijn vragen. Kijk, ik, ik, ik ben natuurlijk iemand van alleen maar de grasvelden en... Uh, het is nu bijna allemaal kunstgras. En HFC traint op kunstgras, speelt op gras. En bij is heel vaak weer op kunstgras. Het ene grasveld is zacht, het andere is hard. En ik denk dat daar een probleem ligt. En uh, ja, ik zou anders niet weten hoe het komt. De jongens zijn fit, vind ik. Onze trainer uh, heeft ze superfit gemaakt. En het zijn vaak hele ongelukkige botsingen of verdraaiingen die leiden tot een langdurige blessure. Maar het gaat beter. Het gaat goed. Hidden, ja. laten we hem bij de, bij de kop pakken. Die ja. missen we. Hidden missen we. En uh, dat duurt zeker nog tot volgende week. Hij is wel zover dat hij nu uh, uh, ballen al kan trappen. Uh, 80% kan trainen. Dus ik hoop dat, dat uh, volgende week dat hij fit is. En dat hij bij de groep, bij de groep kan aansluiten. Wat heel leuk is, is dat de doorstroming vanuit de junioren... die begint nu zijn vruchten af te werpen. Kijk maar naar jouw paas, kijk maar naar die goal van Wessel. Wessel Boer praat ja, erover. Ja, ja. Dat is toch fantastisch dat je met zulke jongens kan voetballen? Hè? Ja, zeker. Hij vult het goed in hoor. Wessel Boer. Ja, ja die doet het enorm goed. En ook uh, Mathieu, dat is dan niet van de jeugd... maar uh, die, die speelde eigenlijk bijna nooit. En die moest op de rechtsbackpositie spelen vorige week. En deed het ook enorm goed. Nigel Castine natuurlijk hier ook over gesproken, hè? Ja, ja, ja, dat is ja. ook heel goed. En er komt heel veel jeugd door nog, hè? Tim ja. van Soest, Vins, Kwant, uh, Jeroen uh, de Bruin. Ja. Ja. Als je Mocht over zo'n grote, gelijkwaardige selectie beschikt... want dat is gewoon zo, hè? Mm -hmm. Als er een valt, er komt er een in je ziet het verschil gewoon niet... Maar, dan ben je heel goed op weg. Ja, ja. maar uh, het is wel noodzakelijk, vind ik, dat die jonge jongens... zoals het nu gaat, in een goed draaiend elftal komen... dat is, speelt voor de jongens prettiger omdat de routiniers het goed aanpakken. Als je alleen met jeugd zou spelen... Hè, zoals er in de eredivisie dan gezegd wordt... ja, het is nog zo jong, het is nog zo... dat klopt wel een beetje, vind ik. Want bij ons lopen zo geroutineerde spelers rond... dat die de jeugd heel goed oppakken. Ja. Ja, het, is, het is inderdaad, wat jij zegt, een goed draaiend elftal. Dat is wel heel belangrijk dat in mijn Haarlem-tijd... Um, werd ik ook voor de leeuwen gegooid. Maar toen bungelden we alleen maar onderaan. En met het faillissement natuurlijk ook. Nou, dat, was de, dat was geen pretje, kan ik je vertellen. Nee. Jouw kansen, Gerrit, voor onze ploeg? Wat uh, het ja, ik ben al heel tevreden als HFC bij de eerste zeven eindigt... wat het toch het doel was. En wat Jeffrey net al zei, het is zo'n rare competitie. Iedereen kan van iedereen winnen. Dus waarom zou HFC niet kampioen kunnen worden? Daar maar op houden dan. Gaan we dan maar eventjes met uh, muziek doen. Ja, um, even een vraag aan Gerrit. Gerrit, uh, je hebt gekozen voor een in stoos. Zou doping in de voegelsport ook voorkomen? Uh, een retorische vraag. <laughs> de ja. vraag ja. Vroeg, vroeger draaide die platen, nam ik wat spul mee. En dan wist ik wat Moezoen voor de wedstrijd. Okay. Nee hoor. Nou, uh, als HVC wint, dan uh, krijgen alle spelers gewoon een lekker broodje bruine bast ja, Laten we het dat daar dat, dan maar opbouwen. Dat is het, ja. Luister nog altijd naar Watertoren, Sportluisteraars en uh, Henny. Uh, ik kijk op mijn klokje klokje van gehoorzaamheid. Gebied ons om uh, er even tussen uit te knijpen vanwege reclame. Niels en reclame. Uh, ja. Heb jij nog wat toe te voegen? Nou, Ik heb nog wel even toch een vraag aan Gerrit. Want die ja. heeft namelijk ook gespeeld met een van de notoire nachtvlinders... in het Nederlandse voetbal. Johan Derksen. Die zag erin die nu tegenwoordig op de televisie uh, over voetbal praat. Hoe, hoe, hoe kon die de volgende dag weer als hij s'nachts uit zijn tent kwam uh, voetballen? Ja, ja. Dat vroegen wij ons ook wel eens af. Dat zei je, jongen, hoe is het mogelijk? Wat zie je eruit, jongen? Wat is er met je gebeurd? Er zei niks. Maar ja, dan had hij natuurlijk niet geslapen. Maar dan had hij wel eens een klein aspirintje bij zich tegen de hoofdpijn. En dat nam hij in voor de wedstrijd. En dan wist hij in ieder geval welke kant hij op moest. Maar dat was dan ook alles. <laughs> Dit is Gerrit Pijs. die kan uh, nu nog steeds de politiek in, want die weet zijn antwoorden heel mooi te formuleren en om de brei heen te draaien. Dit was het eerste uur van de Watertorensport, met de gasten Jeffrey Samsin van de Koninklijke HFC, de man met de fluwele paas, en met Gerrit Pijs, hersteltrainer bij diezelfde vereniging. En we gaan in het tweede uur vrolijk verder met praten over voetbal.